4 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. In de Japanse hoofdstad Tokio is de internationale donorconferentie voor Afghanistan begonnen. Delegaties van 70 landen zullen de Afghaanse regering naar verwachting miljarden toezeggen. De Japanse minister van Buitenlandse Zaken sprak van 16 miljard dollar in de komende drie jaar. Daarnaast krijgt Afghanistan miljarden voor de opbouw van een eigen leger. In 2014 trekken de laatste NAVO-troepen zich terug uit het land. Westerse landen zullen op de conferentie aandringen... op een harde aanpak van de corruptie in Afghanistan... en garanties vragen dat het geschonken geld goed wordt besteed. Vlak voor de herdenking van de 50ste verjaardag... van de Duits-Franse verzoening... zijn op een militaire begraafplaats in de Franse Ardennen... graven van Duitse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog beschadigd. Op de begraafplaats in saint etienne ardenne zijn zo'n 40 grafstenen omvergetrokken en er is brand gesticht... De begraafplaats ligt in de buurt van Reims, waar bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande... vandaag vieren dat hun landen zich 50 jaar geleden verzoenden... en een samenwerkingsverdrag sloten. De Franse minister Wals van Binnenlandse Zaken... heeft de grafschennis scherp veroordeeld en beloofde de daders op te sporen. West-Afrikaanse landen hebben Mali opgeroepen, de VN... om militaire steun te vragen bij het heroveren van het noorden van Mali... op moslimstrijders. Het noorden van het land is sinds maart in handen van extremistische moslims. Die hebben eeuwenoude beelden en graftombes van islamitische heiligen stuk geslagen, omdat ze de heiligdommen beschouwen als afgoderij. De gemeenschap van West-Afrikaanse landen ECOWAS wil dat het Internationaal Strafhof in Den Haag oorlogsmisdadigers uit Mali gaat berechten. De hoofdaanklaagster zei eerder deze week al dat de vernietiging van religieuze en historische gebouwen een oorlogsmisdaad kan zijn. Het weer overwegend bewolkt en kans op buien. Mogelijk met onweer. Minima rond 15 graden. Overdag veel bewolking en regen- en onweersbuien. Smiddags misschien wat zon. Het wordt 18 graden op de wallen tot 22 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4 Het lukt. Het is drie minuten over vier en het is 8 juli 2012. Je luistert naar 4.7 hier op Radio 1. En we hebben het deze nacht over waar je graag wil zijn. Plekken, nou, op vakantie bijvoorbeeld, een mooi eiland of, uh, of, of een leuk festival. Sensation bijvoorbeeld. Of, of misschien wil je wel heel erg graag bij een, een bepaald iemand zijn. Dat kan natuurlijk ook. Waar zou je graag willen zijn? Op dit moment. 0800-121-0800-121. Het woord is aan zijn ja, ik dacht dus tijdens het nieuws, ja. mag je ook terug in de tijd? Ja hoor, ja? tuurlijk. Want dan wil ik als optie B, dat wel. Ja. Um, Oké, okay, dus ik... terug in de tijd is je optie B. Ja. Nou ben ik heel benieuwd naar optie A. Nee, terug, ja, optie B is, dan zou ik graag in alle boeken van Isabel Allende willen zijn. Kan dat? Nou, nee, dat kan officieel niet, maar in, nu zou het wel kunnen. Oké, okay. want dat zijn gewoon hele leuke boeken. En dat speelt altijd, <coughs> dat speelt altijd op leuke plekken. En in Zuid-Amerika en op Haiti en zo. En ja. er worden dan altijd. Wel, ik heb laatst het boek gelezen, Het Eiland onder de Zee. Ja. En dat gaat over Haiti in 1800. Het is heel leuk hoor, je, je zucht, maar het is heel leuk. Nee, nee, nee. Okay. En, um, en dat gaat over een hele heftige periode. Namelijk, er, is daar, er was daar ooit de slavernij en er was een grote slavenopstand. Maar ik zou daar dan wel bij, want ze hebben me dan wel als hondje, als een lieve puppy. Dus midden in dat bloedbad wat er daar ontstond, dat, dat niemand boos is op mij. Ik ben gewoon een puppy. Dit is echt <lacht> een van de raarste verhalen die ik de afgelopen weken heb gehoord. Ja? Maar, dus jij wil graag... Dus, okay, maar als dus optie op, ben je... Dus op de vraag, waar zou je graag willen zijn? Wil jij graag in een Isabel fictief en... boek zijn? Ja. Tussen bloed vergieten? Een beetje, met de... Als puppy. <lacht> Dat is zo. Al... Ja, uit, uit veiligheid. Ja, ja. Uit veiligheid. Want op een puppy wordt niemand boos. <laughs> en dan, het, is, het was best wel historisch of zo. Want ja. er, daar, zij schrijft historische roman. Ja. En, en, en ik las het zo en ik dacht alleen maar toen ik het las. Wow, wat heftig. En wow, wat, wat een belangrijke tijd. En ho, wat spannend. Dus... Maar je wil dan niet. Kijk, dat was een soort mini-burgeroorlog. Dan wil ja. je niet als mens daar zijn. Nee, toch? precies. Nee nee, nee, nee. Optie A? Ja, graag. In New York ja. met mijn lief. Oké. Okay. Want New York is gewoon mijn lievelingsstad stad en ik vind daar leuk en daar zit nu best oké okay weer. En mijn lief is lief. Ja, en we, nog een speciale plek in New York of gewoon. Nou, ik weet wel een wijk die ik heel cool vind. Ja. In Brooklyn. Ja. En dat is Williamsburg. En oh, dat ja. is een soort de pijp, maar dan veel cooler. De pijp in Amsterdam, maar mm. dan veel cooler en met veel leukere eetentjes. Dat is nu toch helemaal hip and happening hè? Ja, dat is helemaal zo van. Als je soort denkt dat je een creatief type bent en, uh, en, ook, en als je dat allemaal leuk vindt, dan is het daar leuk. Zou je, wat je daar niet Ik word altijd een beetje als je, als je alleen maar tussen dat soort hele uh, creatieve mensen zit en die dan uh, met die, baarden en zo ja, en stafels ook nog zo naar lopen en zo, dan word ik een beetje kriegelig van. Ja, maar als je op vakantie bent, is het oké, okay, want dan is het niet je wereld en dan kan je gewoon hihi en hihi en is en is en is lachen om iemands geruitte broek en dan gewoon weer lekker. Ja. Naar Eiburg. Terug, ja, <laughs> terug, terug, terug Waar alles gewoon normaal en in balans is. Dus ja, precies. Ja, ja, precies. Dus dat zou... Maar zou je er niet willen wonen? Ik zou best graag een tijdje in New York willen wonen. Ja. Ja. Want volgens mij wil iedereen die wel eens in New York is, is, daar wel eens is geweest... die wil wel graag daar ook, ook wonen en, ja. en zijn. Maar wel natuurlijk alleen maar op de mooie plekken. Ja, en wel alleen maar eigenlijk ook... Je gaat natuurlijk niet, gaat natuurlijk ook... niet randje Queens wonen. Nee, het lichaam... Nee, nee. Ik dacht, ik kom nog even met een excuus, ja. maar Nee. Nee. nee. Nee, dan, nee. Ja, maar... tenzij je als puppy gaat, dan ja, dan wel. <laughs> dan is het oké. Okay. <laughs> nee, maar je wil gewoon Soho of... Uh... Ja, of de Meatpacking District. Ja, gewoon die mooie plekken natuurlijk. Ja, uh, top. Okay. Topstad. En dan een feestje meepakken daar in Williamsburg. Ja, zoiets. Hm. Lekker restaurantje, sushi. En jij? Uh, ik heb stom genoeg nog niet eens over nagedacht. Meestal denk ik altijd wel even over na voordat ik uh, ook uh, die vraag stel. Um, maar dat heb ik eigenlijk nog niet gedaan... Uh, dingke, dingke, dingke. Moet ik, ik moet nog even over nadenken. Ja, draai even een plaat. Ja, een. Nee, ik ga eerst even naar een mijn bellers en dan uh, kom ik daarna op terug. Oké. Okay. Vind je het goed? kun je in de auto ja. luisteren naar wat ja. ik, waar ik ga zou Ja, in de auto op weg naar het idyllische Eiburg zal ik <laughs> luisteren ja. naar waar jij op dit moment het allerliefst zou zijn. Precies. Nou, ik wens je veel plezier. Ga je bij, voel je je ook puppy als je daar in een Eiburg bent of uh, op dat niet? Nee, maar puppy is een soort... Dat is een soort bescherm. Wat voor puppy zou je willen zijn? Een labrador. Een la voor nee, nee, nee. Golden Retriever, Met zo'n zo wc-rol in de mond. Uit ja, de reclame. Want ik bedoel, ook al is er dan een soort mini-burgeroorlog gaande... Niemand doet de, de labrador-puppy iets kwaads aan, toch? Ja, nee. Kijk, het gaat om zelfbescherming, Luc. Ja, dat is waar. Daar word je Ik kreeg wel. Ja, dat okay. snap Oké, okay. dankjewel hè. Luc, je vindt me raar. Nee. Doei. Doei. Waar zou je graag willen zijn? Dat is de vraag. 0800-121, uh, Nou ja, Nou, dat kan dus kennelijk van alles zijn. Als jij ook graag een puppy wil zijn in een fictiek boek midden in Haiti in 1800... Ik vind dat allemaal prima. Uh, 0801121, 121 waar zou je graag willen zijn? Nou, ik zou nu wel een lekker warm land aan het uh, strand willen liggen. Lekker uitrusten van het werken en uh, lekker genieten. Gaat het nog gebeuren deze zomer? Uh, nu nog niet, maar we gaan in uh, september naar Portugal. Ik ga een uh, weekje in, in een village zitten met, uh, met mijn vrienden. Ja, hetzelfde. Lekker in de zon. <laughs> nou, we zijn in april nog wel in de zon geweest. Dus, uh, maar ja, nu in, in uh, september gaan we weer uh, even... Even nog werken en dan in september lekker in de zon. Nou, eh, het liefst ergens in de zon op het terras. Met, de, met, ja, met een lekker eh, drankje erbij, maar er is niets weer, dat gaat er niet in zitten vanavond. Ja. Op een Body bijvoorbeeld. Ja. ja, het liefst ook lekker op het strand. Ja, het is hier wel snel, het is beter. Nou, maar als je aan het strand ligt, dan kun je lekker afkoelen. Hè, dus een stuk beter. Waar zou jij graag willen zijn? 0801 121 0801 121. Aad, goedemorgen. Hallo. Oh, <laughs> Hoe is het? Mijn feestelijke thuis bent. Hoe is ja. die? Hoe is die? Vanaf, met altijd met, met, met de moeissel. Ja, dat, ja. dat hoor ik, dat hoor ik. Ja, ja. Hoe is het? Bah, up and down, hé. Up and down? Ja. Oh. Laat je like oh. fucking lang, man. Ja, dat is ook zo. Up and down. Dat is ook zo. Soms heb je een zo'n periode dat je denkt van... Nee, nee, nee. Niet zo heel lekker, maar ja, prima. Yeah. Ja. Hey, waar, maar... zou, waar zou je graag willen zijn uh, op dit moment? Ik zou dolgraag bij mijn lieve Spaanse verdiener willen Oh? Ja. Waar? En die, woont, die woont in Nederland. Oké. Okay. En ik, ik had uh, 2,5 jaar uh, regelmatig contact met haar. Ja. In de laatste tijd wat minder. Ja. Maar ik aantrekkelijk veel van haar. Mm. Ja, ik kan me nog wel herinneren, toen ik begon aan dit programma, heb je ook wel eens gebeld. Toen ging het ook over een bepaald onderwerp. Ik weet niet meer even precies waar het over ging. En toen heb je wel eens over haar verteld, inderdaad. Maar je, je spreekt daar tegenwoordig wat minder. Ja, helaas wel, ja. Oh, vervelend. En, maar ze ja? is zo lief en ze is zo intelligent en ze is ook heel onduigend. <laughs> Hoe heb je haar ontmoet eigenlijk? Sfeer via de radio. Oh, echt waar? Ja. Dat is... Uh, en ik noem me altijd met het soepenaampje Andrietta. <laughs> zij heet Andrea? Ja. Ja, ze heeft nog twaalf namen, maar goed, ze zal ik allemaal niet noemen Ja. Andrea Dolores, en... onder andere, maar ik noem me altijd de liefkoozend En hoe heb jij haar via de radio ontmoet? Je, zij ja. belde en jij belde ook of zo? Ja, zij heeft gebeld naar de radio en zodoende heb ik haar per telefoon ontmoet. Hmm. ik kennen althans. Ja, wat grappig. En, en, en, en, uh, en hebben jullie ooit een keer iets. Hebben jullie een soort van.? Ik lijk, nu ga ik heel even in de, in de luststand. Het lijkt net alsof, alsof ik ook lust presidee, Maar hebben jullie ooit een relatie gehad? Nee, dat is niet mogelijk. Uh, mede door haar uh, omstandigheden en ook met, uh, uh, door haar afkomst. Maar ja. daar had ik ook geen probleem mee. Ja. Maar ja, ik ben ontzettend veel van dat. Uh, ja, meisje moet ik zeggen. Nee, ik moet zeggen, vrouw. Ja. Ben ik ben ervan genomen. Ja, nou, ja, ja, dat is ook logisch, natuurlijk. Ze was zeker. heel lief en uh, heel uh, sympathiek. en uh, ja. We kon over alles praten: over, uh, ja, over filosofie en over wetenschap. en uh, Nou ja, het, academische opleidingen, dus uh, ja, ik ben een eenvoudig type, maar toch gewoon goed communiceren wat dat er gaat. Ja, ja, ja. En wel, ook even gelachen met elkaar. Ja, maar dan wil je eigenlijk in, uh, gewoon in Nederland blijven. tenminste want zij woont dan nu in Nederland. Maar jij bent ook wel een beetje een reiziger geweest, toch? Vroeger ook. En uh, je bent toch wel veel plekken. Ja, ik heb je al gevaren, uit. ja. Ja, je hebt wel gevaren. Ik ben over geweest in de wereld. En je was ook in New York, weet ik nog. Uh, wat ja, je ook een keer ja dan moest je wel lachen om, de, om, de, om die mevrouw die vond de praten. Ja. Nou, dat is mijn wereldstadman. Toen ik daar, ik ben daar meerdere malen geweest en daar keek mijn ogen uit. Ja. Alles is groot daar. Alles is big. Weet je, hoor, de, de, de, de, de, de, de gebouwen, de, de, de, de, de, de, de automobielen, ja. alles, ja. Ik het me... is gewoon een, een, een, een multiculturele stad. En het is heel uh, interessant dat de rest van Amerika, waar ik ook geweest ben, uh -huh. in Houston en Boston, en Philadelphia, en noem maar op, ja, dat is een hele vriendelijke uh, stad eigenlijk, ja. New York. Ja, dat vond ik ook wel, want ik ben er ook een keer geweest. En uh, het is toch een ander soort sfeer of zo. Uh, ja, wat, wat, wat het en Brooklyn, de Bronx, en, uh, noem maar op, en Harlem. Ik ja. ben er ook wel geweest, want het is een botwee, Het is gewoon een, een gigantische ervaring als je er bent. Wat, wat, wat, wat vond jij, want jij zat dus op de boot, hè? En, uh, ja. wat, wat deed je daar eigenlijk op die boot? Als je, je was niet uh, de kapitein, toch? <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ik moet wel even denken dat al, als al die als van van La Bamba, Joschon Marineo, zo'n <laughs> so, kapitaal, zo'n kapitaal. Ken je dat nummer van La Bamba? Nee, dat ken ik niet. Nee. <laughs> La Bamba kent ik wel. La Bamba ken ik wel. Ja, oh, La Bamba zelf, van La Bamba, die bedoel je? Si. Ja, die ken eh, ik. Ja, si. ja. Joschon marineo, ik ben geen geen geen me matroos. Joschon maar ik was geen kapitein, ik was een kapitaan. Ik word gewoon een marinero, een matroos. Oké, okay. ben begonnen als, als ketenbindje, weet je wel? Nou, na, na de twee, drie jaar ben ik uh, uh, met, ja, met, met een leren en zo ben ik, uh, opgeklommen tot matroos. Maar nu kijk, matroos. nu kijk ik wel eens naar, naar Discovery Channel, waar je zo'n programma hebt over, uh, over uh, krabvissen. Kijk, ik weet niet of je dat kent het. Ik weet niet ja, of je dat natuurlijk. Het... Ik heb regelmatig. En dat is me toch een partij heftig. Ik weet niet, heb jij je... ja, een heftige heftige carrière is het wel, uh, zo op zee. Het is niet, uh, het is niet voor doetjes. Kijk, hey, maar ik moet je eerlijk vertellen, uh, ik heb de nood gevlogen, maar ik ben aan noodbank geweest uh, op zee. Nee. En elke zeeman die weet als hij bij de Golven Wisken komt, dat is daar zo bij Spanje daar zo, ja. voor Portugal. Nou, daar sprak het altijd. Ja? Ja, en dan eh, maak je zeeën mee van 10 eh, meter water of wat dan ook. Maar ik ben aan het ook bang geweest. Ik vond het gewoon extreem fascinerend hoe die boot van 50.000 ton, ja. Ik heb een, een grote koverdijsgreepje. Ja. In de golven dook je en de boeswater over die punt, ik die. Ja. Nou, dat vond ik gewoon fascinerend, man. <laughs> ik ben maar, dan dankbaar voor deze. Ja, ja, precies, wat jij zegt fascinerend. Andere mensen zouden denken: Nou, uh, mij niet gezien en uh, ik ga niet op die boot zitten. Nee, ben je wel, wel seasick geweest? Je je Want, je weet, dat zijn natuurkrachten. Ja. Dat is gewoon schitterend. Ja. Ben je wel seasick geweest? Want dat schijnt dat je ja, daar heel tuurlijk, moeilijk wel. vanaf komt, zeker, toch? Zeker die eerste reis. Ja, ja. Dan ben je echt, uh, maar, dat, maar dat is een uh, 1 of 2 dagen over. Ah, oké, okay, dat wel, oké. Okay. Want ik hoorde ook wel eens dat, dat je echt een hele rij sessie kan worden. U zouden we net hebben getekend voor zes voor dat 6 maanden. Een, dat is de truc op, hè. Ja, wat dan? Wat is de truc dan? Nou, de truc is dat je... Als je zeker bent, mm -hmm. je moet ten eerste geen alcohol drinken. Ja. Je moet gewoon uh, normaal vast voedsel eten. Ja. En je moet naar de horizon kijken. Mm -hmm. En je moet misgreep staan, in het midden van het strip. Ja. Dus niet voor en niet achter. Ah, ja. Ja. En niet hoog, maar wel gewoon zo laag mogelijk. Okay. Okay. En als je naar de horizon kijkt, dan is het binnen de minuut aan over. Mm. En daar kan één met de eerste reis. Ja, je bent dan wel als de tweede reis, wordt een beetje kattig. Ja, precies. Maar dat, gaat, dat is niet noemenswaardig. En uh, uh, wat, wat was je laatste reis? Weet je dat nog? Je laatste vaartocht? Ja, dat was naar Zuid-Amerika, onder andere in de Caribisch gebied. Oké. Okay. Ik ben al die eilanden afgeleefd. Ja. Yeah. Al die eilanden. Behalve Cuba. Ja, yeah, dat kon je natuurlijk Dat was de blokkade van Kennedy, weet je hoor. Ja, ja Met dat de, de Russie. Ja, daar kon je natuurlijk niet zo Dus Ik ben niet uh... in Cuba geweest, maar wel Jamaica, Haiti. En al die uh, Antoniaanse. Uh, Bovenin zijn zeeland en beneden zijn. zeeland ja. Nou ja, dat was schitterend. Want. En was dat wist je toen ook al dat, dat, dat je laatste reis zou gaan worden of of, of, of nee, nee, je pas pas later? Uh, ik werd voor dit op een meisje man. Oh. Ik moest dan wel. Ah, altijd weer hetzelfde. Hè? Ja, en toen begon je dan moest je nog een bieden gediend. <laughs> ja, nee, maar dat heeft wel, dat heeft wel een half jaar gediend. Ja, ja. Oh. Ja, ik, ik, ik, ik lag te vechten daar zo met andere Argentijnen die meededen met met die boeren uit Brabant. Yeah. En er moest ik gewoon een, een herkeuring in Utrecht moest ik uh, waarschijnlijk, oh. bij een Indo. En die zei: "Meneer aan de Zonneveld, u hebt ook ik, ik heb ook gevaren. Bent u in de Mierenman geweest op, op de Democratische Republiek of nee op Tahiti?". Ik zei: "Ja, ik zat de stil bij". Ik zei: "Ja". Hij zei, wat wilt, u, wat wilt u nou, want hij wist, ja, ik, elke keer had ik oorlog en de niet want niemand kon de, de mond snoeren natuurlijk. Nee. Ik was vraag mocht er even ja. Wat wilt u nou? Ik zei, nou, ze gaan maken dienst. Hij zei, meneer, dan ga ik voor u regelen. Dus ik was er gelijk vooruit, joh. Goed verhaal, Aad. Ik, uh, ik ga even naar een andere bellen. Ik vond het leuk dat je even aan de lijn uh, hing. Ik jou ook, jongen. Heel goed, dat laat weer. De oh, oh, oh, oh. vraag is, uh, waar zou je graag willen zijn? Of uh, ja, welke plek, welke, misschien wel een oude baan. Dat kan natuurlijk ook, hè, dat je vroeger gewoon heel erg naar je zin had. En dat je gewoon even terug wil uh, in de tijd. Dat is ook misschien wel leuk om even mee te nemen. 0801-121, gaan we naar uh, Hans. Hans, goeiemorgen. Ja. Hoe is het? Goedemorgen. Alles goed? Ja, ik heb uh, gezegd dat ik mijn oude radiovriend... Aard van weer op de radio. Ja, weet je wat ik grappig vind? Dat. Uh, dat uh, uh, uh, ik voel mij als, uh, als presentator van dit programma een soort passant. Want uh, uh, jullie, zijn, uh, jullie kennen elkaar allemaal heel lang. Hè? Ook, ook al voordat uh, dat ik hier zat, en uh, ook nog voordat dat, dat programma daarvoor weer zat en zo. Jullie blijven allemaal plakken en, uh, en, en kennen elkaar eigenlijk beter dan, uh, dan, dan ik jullie ken. Ja, dat komt toch. Het ja. komt ook dat wij uh, een bepaalde levenservaring hebben. Ja. En dat uh, komt uh, bijzonder prettig over. En de Aard Zonderveld, die weet mijn situatie: dat wij een heel moeilijke tijd hebben gehad. Ik heb gisteren nog, nog aan de lijn gehad. Oh. En uh, ja, we spreken elkaar niet altijd, maar mm. we hebben bepaalde interacties. En als we samen in de politiek zouden zijn, zouden yeah. we dit stuurloos land wel een rechte baan kunnen krijgen. Ja, jullie, jij denkt ja. dat uh, Aden en Hans aan de macht dat, uh, dat uh, dan, dan zou ja. het land wel wat, uh, wat stabieler in in, in, uh, in rustige vaarwater komen. Nou, dat uh, zou er echt wel tot uh, op zijn poos komen, want wat er nou allemaal gebeurt, uh, dat uh, zie ik gewoon dat Nederland steeds verder afzakt naar een ontwikkelingsland. Ja. Je ziet steeds meer dat de mensen uh, steeds dommer worden, in ja. allerlei uh, opzichten. En, en, en, en dat gaat de verkeerde kant uit. En dan, uh, Maar kennen jullie elkaar via de radio of via uh, andere plekken, andere manieren? Nee, alleen via de radio. Dat maar we hebben ja. bepaalde interesse in een bepaalde muzieksoort. Ja. En dat is uh, uit de jaren 50, jaren 60, en jaren 70. En vooral de Indoor-rockmuziek, de Indonesische muziek wat altijd een beetje weggedrukt is op de radio, maar tot één van de beste muzieksoorten wordt. Laatst is de grote man van de Indoor-rock, Adi Timon, overleden. Mm. Eén van de beste gitaristen die met de tanden de gitaar kon bewerken. En dat is nooit uh, doorgedrongen tot de radio. Yeah. En vooral de malen, de Indonesische muziek, is, uh, komen geweldige artiesten zijn aanwezig. En, en, da, en dat is en, jammer. En, en daar hebben jullie het dan zo'n ja. beetje over met elkaar zo'n avonds. Ja, maar ja. Ik doe, als je nou de radio aanzet op tv, het zijn op, het dezelfde artiesten. En vooral op de tv die mijn uh, beeld vervullen. Ja. En dat is jammer. Hans, we hebben het over, uh, over plekken waar je graag zou willen zijn. Uh, dat, kan nou, dat kan natuurlijk van alles zijn. Waar heb jij voor gekozen? Nou, dat kan ik je vertellen. Wij zijn uh, tot een grote groep kampeerders. Ja. En we gaan een 40 jaar door Europa heen. En uh, dit jaar kiezen we denk ik uh, weer in uh, augustus uh, voor Kroatië. Oh. Uh, en waarom? Omdat we een doodje worden van de Europese regelgeving, met de nieuwe regels. Zoals in Frankrijk moet je blaaspijpjes hebben, in ja. Spanje moet je weer een nieuwe reflectie-toestand uh, uh, de, uh, de In Nederland moet je weer milieu. Ja. Nou, als je ziet wat Europa is, er komt geen klap van terug. Het is allemaal regeltjes, regeltjes, regeltjes. Ja. En dan gaan we door naar een land in augustus. Naar Kroatië of Hongarije. Mm. En ik heb dan ziek van Frankrijk, want ik wil graag naar Spanje toe, maar dan hoor je weer door Frankrijk en dan zit je weer met een heleboel andere problemen. Maar je moet dus nu maar die, uh, dat, dat, dat zag ik bij, uh, bij de verslaggevers die nu de Tour de France uh, doen. Die hebben ook al, ja. je moet dus nu die blaaspijpjes moet je meenemen in je, in je auto. en Je hebt er volgens mij zelfs twee nodig. Dan moet je voor je ja, eigen Dat vind ik toch wel vreemd hoor, eigenlijk. Ja, Dat is soms. Dat is Je telefoon ja, je, te je, je telefoon valt een beetje weg, je moet hem heel even weer, uh, weer uh, ja. in de hand houden zoals je hem net had, telefoon. Ja, is goed zo? Ja, zo ja, is beter. Nou, ik doe al die regeltjes in Europa, als we daar het niet eens kunnen worden, wat moet het dan in groot Europa? Ik zou nog een veel mooi voorbeeld uh, zeggen. Ja. Als je de Kelvin koopt, laten we zeggen met een Duitse auto, met een Duitse caravan, ja. dan heb je twee, twee verschillende dertien polen. Dat is het Duitse systeem, dat is mijn kleine pannetjes met mijn net. Uh -huh. En je hebt het Nederlands systeem. Ja. Nou, als je daarom ziet dat er geen eenheid is, dat is, heel simpel dingen, nee, dan zeg ik: waar nou, blijft dan Europa? Ze hebben altijd over heel ingewikkelde dingen. Ze hebben het 30 jaar gedaan over rotondetjes in Europa. Uh -huh. nou, want als we weer nieuwe regels dan wordt het vermoeid daar Brussel. Ja. Hey? Hij heeft er aan gehoord we elke keer burgers in Europa met nieuwe vormen, met nieuwe zienswijzen, wat ons enorm veel geld kost. Dus eigenlijk is een kerf is een, een soort metafoor voor Europa? Ja, zo moet je zien. Ja. We hebben, om zo te zeggen, op de campings een beetje het familiegebeuren. Wij in Nederland spreken diverse talen. Dus je hebt gewoon aansluit met uh, wat mensen die uit uh, Italië, Frankrijk, Duitsland komen. En dan krijg je een over Europa. Nou, dan beginnen ze gelijk te lachen. dus Het leeft gewoon niet onder de mensen. Nee. Ja? Wat was ik... de Fransen zijn zo chauvinistisch. Want <gül> de Fransen kennen maar één taal. Ja. En dan hoef je verder niet te komen met een andere taal. Ze zijn zo chauvinistisch. Ook als vakantieganger. Ze hebben er manen aan de vakantiegangers. Want Frankrijk is voor de Fransen. En verder interesseert ze heel Europa niet. Nee. En dat vind ik, want de andere landen, zoals Kroatië, Hongarije. Ook Duitsland. Duitsland uh, is uh, vind het hartstikke feit dat wij Nederlands proberen Duits te spreken. Ja. Hey, en dat uh, is bijzonder prettig over. Dus ja. hebben we hebben toch in Europa een heel hoog aanzien. Ik ben ook al eens ja. een keer in Kroatië geweest. En dat vond ik hartstikke leuk. Was echt een, echt een, een topplek. Maar wel, uh, wel een plek waar, waar nog wel wat geschiedenis zit ook en zo. En waar je wel. Uh, ja. Ja. Bedoel, het is niet alleen maar, uh, maar even lekker zonnebaden en zo. Ook in de ook jaren tachtig kwamen we daar. En dan was het nog Joegoslavië. Ja. En door Tito werd het uh, een beetje allemaal vastgehouden. En we hebben altijd heel plezierig daar uh, vakantie gevierd. Ondanks dat het bed was, was gepakt. Ja. Uh, en de campings zijn dat beelden gehouden. Je hebt er altijd plaats. Maar het, elk land waar we zijn heeft zijn bijzonderheden. En uh, dat is toch uh, geen aangenaam om toch uh, elk een ander land uit te kiezen. Ja. Maar uh, Frankrijk heeft hem voorlopig voor mij afgedaan. Want onder andere ben ik ik altijd problemen bij de tolwegen, bij de tolporten. Het land is vast mooi. Maar ik doe, als buitenlander word je in toch uh, gezien als uh, niet en als Fransman, dat je daar vrij niet bij te zijn. staat genoteerd, Hans. Ik uh, zet neer, uh, Hans wil zijn in Kroatië een liefde met de caravan. Dankjewel hè, voor je verhaal, en ja, ik spreek later weer. Ja, als aan Aartjes Zonneveld, Nou bij de deze. Man achter de heel <laughs> ja. goed. Tot later, Hans. Hey. Hoi, hoi. wel. Hey, dag ja. Waar zou jij graag willen zijn? Dat is de vraag 0801121. 0801121. 121 Welke plek zou jij graag nu willen zijn? And son, now get yourself a song to sing And sing it till you're done Yeah, sing it hard and sing it well Send the robber burns straight to hell The greedy thieves who came around And ate the flesh of everything they found Whose crimes have gone unpunished now Walk the streets of screaming now en Death to My Hometown op Radio 1. Het is bijna half vijf en je luistert naar 4-7. En we hebben het over plekken waar jij graag zou willen zijn. Welke plek, welke tijd, dat soort dingen. 0800-121, 0800-121. Siv, goeiemorgen. Ja, goedenacht. Hallo, goedenacht. Ja, welke, waar, waar, waar zou jij graag willen zijn? Ja, ik zou graag in de ruimte willen zijn. Ach, Zoals die, uh, die Nederlandse Kuipers. ja. Zo, dat was wat, hè? Heb je dat een beetje meegekregen? Hoe die naar beneden kwam en zo? Ja, maar vooral hoe die eruit kwam, joh. Dat, die man, die, die zag grauw van de ellende, joh. Ja, hè? Dat is toch gewoon... Wel... Maar weet, weet je wat ik, wat ik raar vond? Oh. Dat, eh... Dat, uh, uh, dat, dat... Je, je, ze gaan er dan omhoog. Hè? Dat, zit, ik bedoel, dat is techniek van, uh, van, het, van het hoogste niveau. Tenminste, dan mag je dan maar hopen. Ja. En uh, alles wordt gecheckt. En uh, dat zijn natuurlijk ook helden. En dan... Uh, nou, uiteindelijk komt zo'n ding, uh, ding dan neer uh, door de dampkring heen. Fantastisch hoe ze dat voor elkaar krijgen. Dat dat, dat, dat ding dan nou met een 5 km puur maar op de grond terecht komt. Dat hij ook nog recht blijft staan. Het is allemaal uh, ongelooflijk dat dat kan. En dan moeten ze met een glijbaantje moeten ze naar beneden toe. Ja, dat zag het al dat niet uit. Net zoiets, dat is net zoiets hè? dan maak je een gigantisch groot punt. Kijk, uh, het is namelijk zo dat ze zeggen van ja, ze hebben op de maan staan springen met autootjes rondrijden en dit en dat. Maar valt het jou niet op dat ze de, de laatste twintig jaar de, uh, geen enkel nieuw mannetje weer op die maan hebben gezet? Ja, dat doe Ik niet heb namelijk he? ook gelezen ja. dat die hele maan, dat is een moon daar is helemaal niemand geweest. Dat hebben ze gewoon ergens in uh, Hollywood... Uh, in, in, in, in rare studio's uh, zitten opnemen, joh. Ja, denk je dat? Jij denkt dat de maanlanding... Dat, dat, dat we daar ja, eigenlijk dat nooit dat zijn dat geweest? Dat is de grootste bogus, joh. Maar wa waarom zou dat niet? Want bedoel, we kunnen ook in de ISS uh, rondhangen. Nou, nou ja, dan... ja, kijk, ja, maar dat is gewoon een schip. Dat is gewoon een soort satelliet. Mm -hmm. Ik bedoel, daar kan je inderdaad aankoppelen. Maar weet je hoe, hoe ingewikkeld het is en hoe ver de maan is... Om daar. Eh, dat, dat, dat, dat is, weet je wat er namelijk ook was? Ik heb die persconferentie gezien toen ze terugkwamen, ja. met die, uh, die astronauten. Ja. En die zaten er echt bij alsof ze uh, een zak uh, hete aardappels liepen uit de scheid. Joh. Dat, de, de, als je net terug uit de maan komt, nou jongen, dan, dan, dan ben je toch, de, de, dan ben je toch uh, een man. Ja. Uh, maar die gasten zaten daar echt uh, schuldig te wezen. Dat, dat wil je niet weten, joh. Ja, jij staat, dat als, je, als je, op, op internet. Als je dat nog even terugkijkt met terugwerkende kracht... dacht je van, nou, die, die gezichten, hoe die, hoe die gezichten staan... Dat, dat, dat klopt niet helemaal, of zo, nee, denk jij? we ook hele... Uh, hele uh, goede vraag gesteld door een journalist. Die zei ook van hebben jullie sterren gezien op de achtergrond toen jullie op de maan stonden te springen? Mm -hmm. En toen dus zei die ene, die ene lul, die zei van nee, maar de zon was te fel, Dus we zagen helemaal niks tegen de achtergrond. Ja, en dat is uitgezocht. En dat is natuurlijk bullshit, want uh, er zijn nu foto's genomen van NASA. Ja. En daar zijn heel duidelijk sterren op te zien. Uh, vanuit, vanuit welke positie je ook bent op de, op, in de ruimte. Ja, ja nou, dit, dit is, ik bedoel, die, die, die maanlanding, dat is echt een enorme. Als je ook googelt, dan is het heel snel. kom je dan op, op sites als broodjea.nl Of het dan wel of niet nee, waar is. Of dit, zo. Man. Nee, nee, nee, echt waar, jongen. Dat klopt geen zweet. Ja, ja, nee, precies. Nee, maar, maar, maar, maar, maar, maar denk je dat er dan nooit iemand op de maan is geland? Of nee, alleen die eerst niet? Dat ze. Er zijn wel voorwerpen op die maan uh, gedropt, denk ik. Mm -hmm. Maar er is... hey, luister, ik weet niet of jij het weet, maar er zijn laatste door de Russen... Ja. en door de Japanners foto's gemaakt van de maanoppervlakte. Maar daar juist wel dat karretje uh, gezien zou moeten worden, weet je wel. Want die, die hebben ze echt niet meer mee, mee teruggenomen toen ze weer naar huis gingen. Nee, ofzo. nee, die hebben ze lekker maar, laten staan. Maar dat is helemaal geblurd. Hmm. Dat kan je helemaal niet zien. Dat is helemaal waarschijnlijk. Dus dat, dat, dus dat, zeg maar, dat vind dat, ik wel dat, frappant, ja, hoor. Dat ze nu al op de maan al dingen hebben die je niet mag, die je niet mag zien, dat is nee, al een typisch. Nee, ja. dus dat, dat, dat staat helemaal geen karretje. Daar zou dat karretje moeten staan, maar, maar die kan je helemaal niet zien. Ja. Omdat die er niet staat. <laughs> maar uh, de, de, de, uh, het, het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn... Dat, dat, ze wel, um, dat ze wel ooit op de maan zijn geweest... alleen dat ze die eerste keer... Dat dat nep was, omdat ze nou eenmaal de eerste wilden zijn. Snap je? En dat ze dan later, later toch door, nog door een bepaalde gordel van energie heen. Daar kom je met een, met een ruimteschip helemaal niet doorheen. Heb ik, dat is ook bewezen met bepaalde satellieten. Die vallen op een bepaalde uh, afstand vanaf de aarde... Totaal aan uh, gort. Hmm. Alle elektronica die gaat helemaal uh, helemaal verrot. Maar denk je, het is toch niet op een andere manier de ruimte in dan, dan wat André Kuipers nu heeft gedaan, toch? Of wel? Ja, maar te, te, nou, nogmaals, ik zeg het je, zo'n ruimteschip, dat hangt nog um, vergelijken met de maan. Uh, op, op, op, op, op een steen waarop afstand van de aarde. Ja. Dat is niet zo moeilijk hoor. Nee. Ah, tuurlijk is dat gigantisch moeilijk. Ik ben geen uh, uh, ingenieur of zo. Nee, maar, je pakt niet zo met een toe. Ga maar eens eventjes naar de maan heen en terug met drie, uh, vier man. Ja. En dan eentje die gaat uh, de, daar met, met karretjes rond. Ga weg man. Ja. Echt. Dat klopt <laughs> helemaal niet zo. Jij... En dat is, uh, dit soort projecten worden alleen opgezet om uh, gigantisch veel miljarden te kunnen opsoeperen, die gasten die dat uh, allemaal verzinnen... Die worden daar slapend ruik van, joh. Ja, maar toch heb je... Want er zijn, ik zit even op de op Wikipedia-pagina te kijken. Ja. Er zijn dus zes, uh, zes Apollo's ooit geland. Ja. Elf tot en met zeventien. Dat hebt het ook echt goed gelovig, hoor. <laughs> je, echt, ik weet niet waar jij vandaan komt. Ja, joh, jij, uh, ik kom bij Twente, uh, daar geloof ik je alles. Gepaard bent. Maar, maar echt, jongen, dit klopt. Je moet echt wakker worden, kerel. <laughs> maar goed, de, de, de, de, de, ze, ze zeggen dus dat er zes uh, Apollo's zijn geland. En, en Bush, uh, de, president president? Uh, de de de de de, de uh, George Bush, George W. Junior. Okay. Die wilde zelfs nog een, een permanente maanba maanbasis hebben, dus dat, dat er altijd mensen woonden op de maan. Dus dan. Ja, maar die zij zijn op de van... achterkant van de maan die, die, die, die zijn er al, hoor. Ja, <laughs> ja. Jij denkt dat de aliens wonen op de maan? Dat <laughs> nee, tuurlijk niet, man. Nee, hey luister, ja. Erik dot Net. Ja. En dan moet je daar even Moonhoaks in tikken. Erik, wacht even, dat ga ik even ga ik meteen even doen. Doe, uh... Erik Hoefschmidt Met een K of met een C? Nee, uh, met een C. Met C. Erik. Ja, hoef. En dan H-U-F-S-C-H-M-I-D. Dus niet D-T, maar D. Ja. En dan tot net. En dan moet je daar even uh, Moonhoax intikken. Okay. Op zijn uh, zoekfunctie. En uh, terug dan even naar, naar, naar waar je graag... Waarom zou jij graag in de ruimte willen zijn? Want, want jij wilde daar wel eens Nou, zijn. weet je wat het is? Ik wil graag uh, gewoon uh, met mijn laser kunnen al die uh, dikretige smeren uh, kunnen afschieten. Die, die dronken uh, Polen lopen uh, af te schoppen. <laughs> wat? Daar begrijp ik helemaal niks van wat je nu zegt. Nou, gewoon Ik wil gewoon lekker uh, de baas zijn. Uh, ik wil uh, lekker gewoon iedereen op deze wereld kunnen laten kruipen naar mijn wil. Ja, ja. Zo'n zo, zo, zo uh, spoot ben ik. Pff, dat vind ik echt een beetje raar, Sief. Daarom wil ik graag in de ruimte zijn. Jongen. Ja. Ik wil gewoon daar uh, gewoon zeggen van, ik ben Jezus en ik ben wedergekomen, jongens. Uh, allemaal uh, luisteren, want anders gaan jullie naar de hel. Ja, ja. En, nee. uh, en vanuit de ruimte wil jij zo een beetje, met je scepter zwaaien? Ja, precies, precies, precies. Ik precies. Okay. wil gewoon even in mijn rode jurk zeggen: van uh, in bloedscharlaken kom ik weten. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, hey, uh, uh, hartstikke leuk. Oké, okay. nee, maar dat is echt. Die, die, die maan, dat is een maanooks. Ja, ik, ik ga er toch eens even wat, wat, wat, wat, wat dieper in duiken. Je hebt me wel een ja, beetje goed, qua, ma qua maanooks aan de... Als je wakker bent, moet je maar even een hint geven en dan. Uh... <laughs> Dan, uh, dan mag je volgende week uh, lekker live uh, bij die andere vrouwtje. was een lekker wijf hoor, die, uh, <lacht> die Nubian prinses. Uh, mag je er even lekker. Uh, <lacht> ja. Hè? Hey, ja, dan kun je laten he? rijden! Hey. Mijn instigatie. Mattel, uh, waar zou jij graag willen zijn? Dat is de vraag. 0801121. Mag ook uh, een iets uh, well, normalere plek zijn, er hoeft niet per se de ruimte hoor. Waar zou je graag willen zijn? 0800 1121 In Ik ga maandag naar Bulgarije, dus uh, ik op vakantie met vrienden. Dan daar zou ik nou liefst uh, willen zijn, is beter weer dan hier. Wat voor vakantie wordt het? Ja, drinkvakantie. <laughs> Vorig jaar naar Lorette geweest met vrienden, nu gaan we naar Bulgarije. Las Vegas. Veel, uh, veel casino's. Hè? Gewoon lijkt me veel mooier. Ik heb een keer uh, films gezien en zo. Dat leek me wel leuk. In het theater wil ik wel graag zijn. Ik ga nu uh, een doen. Dus wil ik al graag later ook in een groot grote theater staan. Achterbaanfestival. Festival. Dat is een techno-festival in Arnhem. Het duurt drie dagen. En ik ga nu naar mijn huis toe. Ik kom met mijn ouders om mijn spullen op te halen. En dan morgen vertrekken we daar naartoe. Weet je waar ik al graag zou willen zijn? In 1983. Dat lijkt me zo grappig om een keertje zeg maar, uh, uh, nu, nu ik dan volwassen ben, rond te lopen in je geboortejaar. Dus om te kijken hoe het toen was en zo, want ik kende wel de foto's allemaal. Maar ja, dat is toch wel, uh, maak je toch niet helemaal mee. Dus het lijkt me wel leuk om een keer weer terug te gaan naar, uh, naar de ethisch. Uh, en dan zou ik ook wat spulletjes meenemen, want dat is allemaal weer in en natuurlijk. Hè, zo, dus dat zou ik dan hier weer verkopen in deze periode. Dus dat uh, nou, verdien je er ook nog een zakcentje aan. Maar dat lijkt me wel wat. Gewoon rondlopen. En dan, ik, ben, ik ben geboren in Oldenzaal in, uh, in Twente. En dan, uh, nou, gewoon een beetje rondlopen daar... Uh, op de Molkenboerstraat waar ik ben geboren. En dan uh, kijken hoe het daar was. En uh, even naar binnen gluren bij, uh, bij mensen, hoe zij leven en zo. Het lijkt me wel leuk gewoon om, uh, om even te kijken. Een soort, soort Back to Your Roots. Uh, alleen dan afval letteren. Dat lijkt me wel wat. Wat zou jij graag willen zijn? Dat is de vraag van, uh, van deze nacht. 0801121. 0801121. Uh, mooie plekken in de geschiedenis. Of gewoon op een mooie vakantieplek. Het maakt mij niet uit. 0801121. inside the bottle. MUZIEK All the way black, and I need a dollar. Je luistert naar 4.7 Radio 1. En we hebben het over plekken waar jij graag zou willen zijn. En we hadden het ook heel over de maanlanding. Frank, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hey, geloof jij dat er ooit iemand op de maan is geland? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Toch? Ja, dat weet ik niet. Ja, we hadden het erover over. Omdat het een soort. Uh, ja, er zijn ook al geruchten dat het een hoax zou zijn. Maar jij denkt van nou. Uh, dat, dat trap ik niet in. Het is gewoon, uh, het is gewoon allemaal gebeurd. Er was toch nieuw nieuwe die daar uh, voor de eerste stap op de maan zette? Ja, dat was hij samen met uh, Buzz Aldrin. Ah, nee, ja. nou, ik geloof het wel. Waarom niet? Ja. Weet je wat wel lullig is? Is dat je dus. Uh, uh, ja, je had dus uh, twee mensen. Of drie mensen zaten in de, in de Apollo 11, dus die op de maan terechtkwam. Uh -huh. En uh, je had dan uh, Buzz Aldrin en Neil Armstrong en die mochten op de maan. Maar dan had je ook nog Michael Collins en die moest in het ruimteschip blijven. Want ja, anders uh, vloog er dingen vandoor. Iemand moest op de, op de boedel letten, zeg maar. Ah. Dus die mochten dan niet uh, op de maan. Dat is ook flauw, toch? Dan ga je er helemaal ja. naartoe. Ben je eindelijk, mag je niet naar buiten. Maar kom eens even afwisselen. Ja, dat zou ik ook zeggen. Van, uh, nou, Nu mag jij even een stapje zetten. Ik bedoel, maar dat, uh, ja... Het zijn allemaal protocollen en zo, ik weet ja, eigenlijk ja. Hé, yeah. hey, uh, wat er een lawaai hoor ik op de achtergrond, wat ben jij? Ja, ik ben op Sensation. <laughs> wat, uh, dat is, uh, je moet heel even uitleggen, Radio 1, luisteraars, wat, wat is Sensation? Ja, dat is een, uh, een festival in de Amsterdam Arena met 40.000 mensen. Oh, mijn god zeg. Ja, en die is allemaal in het wit gekleed, want dat is een, uh, na het eerste jaar is een traditie geworden, omdat de broer van de organisator overleed. Ja. En toen uh, was die begrafenis uh, helemaal in het wit en toen hebben ze dat doorgezet. En dus het is nu al voor de 13e keer, of zo, mm -hmm. de keer, is het uh, gewoon helemaal in het wit. Dit. Oké. Okay. Ja, het is uh, Denzel, ik kwijt totaal niet van jou. <laughs> maar jij bent daar aan het werk, toch, geloof ik? Ja, ja, ja. ik moest vanaf de week er niet werken. Nou. En, uh, maar, maar, bedoel, 40.000 mensen, ja, ik word er echt, als ik het alleen maar hoor, 40.000 mensen, word ik zo kriegelig van, en denk van nee, dat zou ik absoluut niet willen zijn. Nee, ja, ik, eigenlijk zo niet. helemaal, <laughs> omdat het ook nog iedereen in het wit is. En dan, het is echt wel zo'n soort secte, zo, Ja, ik weet het ook niet. Het, is niet, mijn, niet. het is niet mijn feest. Nee, nee. Wat het dan ook op een gegeven moment niet een beetje gaat allemaal? Want uh, aan het begin van de avond ziet iedereen natuurlijk nog eenmaal fris en uh, in, in het wit uit. Maar aan het einde van de avond zijn er ook wel wat glaasjes wijn overheen gegaan natuurlijk. En, uh, ja. en mensen zweten en, en, en één iemand valt, dus die heeft vieze knieën en zo. Ja, zeker. Ik stond er net in, de, in het rokershok, want ik rook uh, sigaretten hmm. En uh, ik, ik leunde even tegen de muur en ik keek op en mijn hele shirt zat onder de cola. Dus mijn <lacht> mooie witte shirt is nu helemaal een beetje bruine de plek. Oh ja. ja, dat is ook niks, Maar hè? ja, dat hoort erbij, hè. Ja, uh, waar zou je graag willen zijn op dit moment? Want uh, daar hebben we het eigenlijk over. W waar zou je, wat zou je leuk vinden om nu te zijn? Welke plek? Nou ja, niet hier, in de arena, waar ik nu ben in Amsterdam. Ja. Ik zou heel graag... Uh, ik ben begin van de week drie dagen op Vlieland geweest... met mijn nieuw bakken vriendinnetje Ja. En dat was, ja, ik heb Vlieland omgedaald als Liefland. Want als je de, de letters een beetje hustelt, krijg je dat. Ja. Het, was, het was zo fijn. Het, het was een heel mooi weer ineens. Ik hmm. heb er vooruit gekeken en het weer was zo zo. Ja. En toen we er waren, was het prachtig. En we hebben gezwommen. En er was niemand op het strand. En... Ja, het was heerlijk. Mm, lekker zeg. Dus ik zou heel graag nu ook nu op Frieland willen zijn. Oké, okay. ondanks, uh, ondanks het toch wat mindere weer. Ja, ja, want... Uh, het slaat het, het een soort rust uit het eiland en dat was best wel relaxed. En ja. niet voor heel lang hoor, want drie dagen waren slecht. Maar het, het was zo... En, ik ben, en het was met mijn nieuwe vriendinnetje dus ik was weer zo verliefd. En we hebben, nou ja, we hebben, we hebben van, van naakt zwemmen tot en met lekker uit eten. Alles hebben we gedaan wat we maar wilden. Totale vrijheid. Ja, en, uh, er, en niemand die hier uh, die stoorde op Vlieland. Nee. Leuk. Leuk ja, hoor. Dat... Nou ja, ga er maar over dromen dan uh, daar op Sensation. Ja, ik denk dat ik er zo vandoor ga. Hè? Dan ga ik lekker in mijn bed dromen over uh, over Flieland. Heel goed. <laughs> hey Frank, dankjewel. Ik spreek je later weer. Ja, zet hem op, Luc. Jo, hoi, hoi. hoi, hoi, hoi. hoi, hoi. Uh, gaan we naar uh, Freddy. Freddy, goeiemorgen. hey Luc. hey hoe is het? Ja, lekker met jou. Ja, nou, nou ja een beetje, ben ik ben een beetje benauwd. Zou ik eens laten horen? Ja, het is een beetje knullig, maar moet je eens luisteren. Ik, was, ik werd dus wakker en ik was een beetje benauwd. Ik ben een beetje verkouden Moet je dat nou horen. Hoor je dat? Ik ben echt een beetje benauwd gewoon door de, door de verkoudheid. Dus het is oh wel... jongen, je moet, je moet zo'n pufje gaan nemen. Zo'n uh, zo uh, zo uh, astmapufje. Ja, zo'n dingetje. Ja, Maar kan dat? Kan dat uh, uh... nou ik, ik gebruik het ook, wel. ik heb ook geen astma, maar als ik ga fietsen, ik raak heel erg veel. Ja. En ik, ik fiets veel en dan neem ik altijd even zo'n pufje, even twee keer. Ja. En dat helpt als een, als een trein. Maar kun je dat gewoon kopen in de winkel? Um, nou, mijn moeder leest van die dingen, dus die jat ik altijd <laughs> gewoon. Jij, uh, ja. jij neemt dan astma-puffjes van je moeder. Uh, die ja, ja, ja. ja. Oh, ja. Goh. Het werkt als een pijn. Ja, nou, dan, uh, ik, ik zou er over nadenken. Nou, het is nu, het is nu bedoel, het is niet dat ik dat heel vaak heb. Het is alleen nu omdat ik nu een beetje verkouden ben. Uh, en okay, een beetje. Nou, een, ja, dat beetje... je over toch? Ja, daar, dat is ook zo. Hey, waar, waar zou jij graag willen zijn uh, op dit moment? Dat is de vraag Op Aruba. Is, op Aruba. Oh. Ja, joh. Goh. Waarom dan? Nou, Ik ben er twee jaar geleden geweest. Ik heb er drie, uh, drie maanden stage gelopen. Ja. En dat was echt fantastisch. Ja. En sindsdien uh, ben ik hard bezig om daar weer ooit een keer naartoe te gaan. Ja. En uh, het liefst zou het nu al zijn. Maar is het, niet een, uh, is het niet een eiland waar je op een gegeven moment waar je, waar, waar je het wel gezien hebt? Want zo groot is het natuurlijk niet. Nee, klopt. Het is wel waar inderdaad. Maar een paar jaartjes houdt het prima uit. <laughs> ja, het is ook wel lekker weer natuurlijk. Hè? Fantastisch. Ja, ja, ja. Wat, wat heb je daar gedaan dan wat, uh, op de eiland? Um, nou, ik doe de Pabo. Ja. Dus drie maanden heb ik uh, les gehad daar op de Pabo. En ik heb daar een paar minuten voor klas staan. Oké. Okay. En dan. Uh, en, en dan, uh, dan uh, wat voor les geef je dan? Is dat basisonderwijs? Ja, dat is natuurlijk basisonderwijs, hè, Pabo? Ja, ja. Gewoon ja. basisonderwijs, ja. En is dat dan heel anders dan hier in Nederland? Ja, joh. Dat is alsof je 15 jaar terug in de tijd wordt gegeven. Ja, joh. <lacht> <lacht> en ja, Dat kun je helemaal niet nagaan. En, maar, maar, maar leer je dan wel genoeg uh, Pabo technisch gezien? Omdat je natuurlijk op een heel andere manier geeft weer? Ja, juist. Wel heel erg, dan, dan krijg je ook wel weer een soort van, uh, word je blij dat je, dat je hier les geeft af en toe? Ja, yeah. oh, yeah. hier is het dan wel heel erg goed geregeld. En de, maar daar is weer het leuke dat de uitdaging heel groot is en dat je nog heel veel dingen kan betekenen voor die kinderen. Ja, en geef je dan gewoon in het Nederlands les? Uh, ja, maar die kinderen kunnen over het algemeen niet heel erg goed Nederlands. Dat okay. is een grote uitdaging. Oké. Okay. Dus het is een beetje... Maar gaat het dan weg? Het Nederlands het papiomens, dat, dat verdwijnt een beetje van uh, Aruba van af. Nee, nou, heel veel kinderen zijn daar gewoon papiomens. Of ja. Spaans of Engels talen. Dat spreken ze nog wel. Dat spreken ze juist heel erg. Ja, ja, dus die is heel erg hun best doen om... Uh, maar het stom is ook, als je daar bijvoorbeeld les geeft, dan krijg je rekenen mm -hmm. En dan heb je gewoon een Nederlandse uh, rekening. En dan staat er ineens in uh, een trein die rijdt door, uh, door de sneeuw. Terwijl die kinderen hebben nog nooit sneeuw gezien en er rijdt geen trein op broek daar. <laughs> dus die, ja, dus ja, ja, dat is een beetje gekke leermethodes. Dus, Ik heb er ja. geen domme van, joh. Nee, nee. Maar toch zou je wel. Wat zou, wat zou je dan willen doen? Zou je dan een les willen geven, nu een, een aantal jaar bijvoorbeeld? Ja. Ah. En zo verschil mogelijk op het strand liggen en lekker naar die, naar die kroegen daar. <laughs> ja, ja, ja, dat lesgeven komt er dan een beetje bij. Ja, dat is een beetje secundair. <laughs> maar dat, eh, dat is op zich nog wel een droom, als je wel wat, wat, wat, nou, dat, dat is nogal te doen, toch? Uh, dat, dat is nogal te doen, dus ik hoop ook dat ik, dat, ik, dat ik over een jaartje zal, of misschien wat langer, dat ik daar, dat ik daar een positie toe ga. Ja, nou, ik, ik, ik, ik zal voor je duim, ik, ik hoop dat het allemaal gaat lukken. Ja, leuk. Ik hoop het ook, dankjewel. Ja. Als het zover is, dan, uh, dan moet je even een belletje doen. Dan uh, dat ga ik zeker aan je laten weten. Praat me even bij dan. <laughs> dat ga ik zeker doen. Oké, okay, dankjewel Freddy, tot later. Hey, doei, doei Hoi, hoi, Even kijken hoor, gaan we naar, uh... oh jee zeg, Kees? Hoi, Luc. Dag, daar <laughs> is. Eindelijk. Daar is Kees. Man, wat heb ik jou lang niet gesproken, Kees. Ja, dat gebeurt wel eens, hè. Nou, ik heb jou... Uh... Het is veel te lang inderdaad, ja. Ja, waar was je? Ben je op vakantie geweest? Nee, maar jij bent ook drie weken weg. Ja, dat is waar ik, ik was heb ook... je collega nog wel eens gesproken. Oh, Oké, okay, gelukkig. En ik hoor je ook wel. Ja. ja. Maar je was uh, ja want ik was. Ik, maar dat was in was ik op vakantie? Mei geloof ik. Ja, mei. Ja, drie weken. Ja, dat is waar. Ah ja, je hoeft het nou niet en, te bellen. Kort zomer hoor ik jou met je Twitterberichtjes. Ik vind het allemaal erg leuk. Ja, nou, ik word wel met je galis hoor, van dat Twitter de hele dag. Ja, Ja, op een gegeven moment denk je van, uh, poef, zoveel getwitter. is nou, toch ja, niet goed, goed voor ja. je? Ja, maar het komt wel goed over hoor. Oh, gelukkig. Het komt krachtig over. Ja, maar ja, je zit wel heel de dag met die, je uh, moet wel elke keer zoeken om nog iets leuks te vinden. Dat ja, het soms, is het wel, uh, som, soms gebeurt er heel veel op Twitter en andere momenten gebeurt er bijna niets. Dat is, ja, dat wisselt een beetje, dus uh, ach, het komt wel goed. Ja, Ik vind sowieso dat hele sportzomer wel leuk en dat vind ik heel goed. Ja, dus, ja, ja. ja, het is ook leuk hoor, het is wel leuk dat iedereen een beetje samenwerkt en zo. En uh, ja, dat heeft wel wat, het is wel uh, een keer wat anders. En zeg ook wel iets, want ik ga helemaal niet van sport. Dus, uh. <laughs> ja, het is wel leuk dat je dan... Uh, want de, de, de, die, die zomer, dat is voor, uh, voor luisteraars dat is, is heilig. Hè? Ook zo'n Radio Tour de France en zo. En, uh, ja, ja. Ja, dat, dat, daar mag je eigenlijk niet veel aan zitten. En dat willen we ook niet hoor. Want dat, ik bedoel, dat, dat is ook mooie radio natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment is er dan een ander jingeltje ingezet. En dan hoor je sportzomer in plaats van Radio Tour de France. Nou, dat is, ja. Want dat was wel heel wat voordat dat, uh, <laughs> dat maar, het er uiteindelijk doorkomt. Nou, maar hoe dan uh, radio? Uh, BNN met uh, de EO samenwerkt? Het is ook wel erg leuk. Ja, is wel grappig, hè? Ja, ja. Ja, ja. En dan de redactie die erachter zit. Dat is dan weer Caro uh, en VPRO en, uh, ah, ja. en AFRO's allemaal door elkaar heen uh, gehuzzeld. Ja, dat is wel concept. leuk. Ja, vind ik, ook, vind ik ook. De modernisering van de publieke omroep is dat. Ja, dat is leuk, nee, nee, maar die kant, uh, ik denk dat Radio 1 er beter op wordt als je een beetje door elkaar hustelt. Nou ja, het sowieso goed om het een keer goed te testen en te proberen. En dan zou ja. je de, de, de beste elementen eruit kunnen halen. Nou, dat is, uh, als dat zou kunnen. Graag, lijkt mij. Ja. Hey Kees, uh, we hebben het over plekken waar je graag zou... Zou willen zijn, waar, waar, waar zou jij graag willen zijn? Nou, ik droom wel eens van iets wat op Atlantis lijkt, maar ja, volgens mij, misschien heeft het wel nooit bestaan. Mm -hmm. want dat, dat zou dan 9000 voor Christus geweest zijn. Ja. En dat is moeilijk na te gaan, natuurlijk. Ja, ja, dat is, uh, dat is, dat, dat zou dan eigenlijk zijn verdwenen ineens, hè, dat eiland. Ja, maar ja. Ik, ik heb er wel eens gestaan in mijn dromen. ja, nou, <laughs> heel bijzonder natuurlijk. Dat, ja. Daar hoop ik in, en zolang ik dat beeld van zo. <laughs> maar wat er een klein beetje op lijkt, is Gent, en dat is in principe maar duizend jaar oud, maar daar zijn zulke bizarre, mooie oude bouwstijlen. Mm -hmm. En ook heel veel dingen door elkaar. Daar kun je echt zo, zeker op een dag als vandaag, zo heerlijk wandelen. En dan, uh, ja, het was van de cafés en restaurants en je kijkt je ogen uit, zet je ja. in kathedralen. Dus, dus eigenlijk lijkt het Belgische Gent lijkt een beetje in jouw dromen op Atlantis. Ja, een beetje. <laughs> dat is het centrum, ja. Ja, ja. ja, ik weet niet, zou het echt hebben bestaan Atlantis of zou het gewoon een, een, een, een fabel ja. zijn? Ja. ja, het is moeilijk, want als je dat een beetje op gaat zoeken op internet, dan, dan zijn er misschien wel zeven locaties die het zouden kunnen zijn. Dat is overdreven. Ik heb wel eens gehoord op de, op de Zuidpool... Mm -hmm. En de aarde is wel eens 25 graden gekanteld, weet je wel. Dan moet je even afvragen wat er dan met die mensen gebeurt. Misschien waren er nog... Ja, moeten er moeten wel mensen zijn, anders was er geen stad. Nee, ja, nee, dat zie En dat het ineens onder het ijs gekomen is. Dus dat het, als die polkappen nu je dat er ineens een stad ervoor zijn komt. Tje, ja, nee. nou, Of niet of de stad, denk ik wel, maar nou, zoiets, ja. Dat zou wel wel zijn. Maar ik hoor. Ja. Nee, ik geloof het eerlijk gezegd niet dat het... Maar ik hou wel van dat soort fantasie. Van haar. Ja, precies. Het is wel mooi om. Het kan nooit worden weerlegd eigenlijk dat het er nooit heeft gezeten. Want ja, de, de, de, het gerucht gaat altijd maar door natuurlijk. En ja. daarom zijn er vast. Ik weet zeker dat er mensen zijn op dit moment die zoeken naar Atlantis. Dat kan bijna niet anders. Mensen willen dat toch weten op een ja. of andere manier. Dat heeft wel wat of zo. Dat het een soort. Uh, nou, dat is zo'n fabel in stand houden. Ach, dat is wel leuk ook eigenlijk. Ja. ja, maar dat is niks wat er zeg maar, iets in de buurt komt van een soort van bewijs of zo. Echt niks. Nee, nee, ik, zie, ik zit nu toevallig ook weer op, op Wikipedia te kijken... en je ziet wel wat fictieve kaarten en zo. Maar ja, god, dat hebben mensen ook alleen maar bedacht, hè. Het, gewoon, uh, wat je, wat je zelf, het zou ook in de Noordzee ja. hebben kunnen liggen, zie ik hier staan trouwens. Ja. <lacht> <lacht> ja. In, in, in het kanaal misschien wel zo'n eilandje erin... Uh, ja, zou kunnen. Maar nou, ik denk het niet. Ik denk dat het een fabel is. Maar het zou mooi zijn als het, uh, dat om daar een keer een kijkje te nemen hoe het daar toen was. Ja ja. Dat, uh, ja. ja, dat snap ik ook wel. Goed. hey Kees, vond het leuk dat je even weer belde. Ja, nou. Goed je weer is. te spreken. Ik dacht, ik, ik zat vorige week nog, zat ik uh, reken naar huis toe en toen dacht ik nog, hoe zou het ook met Kees zijn, joh? Ja, joh, dat gaat gewoon goed. Nou, gelukkig maar. Ja, maar ook. Beetje <laughs> nou ja, een beetje verkouden. Een beetje verkouden, maar dat kan gebeuren, ja. Kom je wel even nou, mijn stem is beter geworden, ik weet niet je dat hoort. Maar ik ben al twee maanden geleden gestopt met sigaren roken. Misschien moet je dat ook eens doen. <laughs> ja, maar dat, dat, dat doe ik toch al niet. Misschien moet, nee. ik, misschien moet ik gaan beginnen. ook gauw, hè. Jo, ik je later. Oké, okay, doei. Hoi. Doeg. Uh, gaan we nog naar, uh, naar Jos. Goeiedag, Jos. Ja, hallo. Hey, hoe is het? Ja, hartstikke goed. En ja, met jou? Nou ja, ja, wat ik zeg, een beetje verkouden. Maar verder alles prima. Ik ben uh, lekker, uh, ik ben goed gemutst. Ja, en nog even trouwens complimenten, want ik vind, uh, uh, ik heb uh, drie mensen waar ik op de radio graag naar luister. Ja. Je zit in de top drie. Hé, hey, wat goed zeg, wie zit er nog meer in dan vraag ik me dan ineens af. Ja, mag ik dat wel zeggen op de radio? Je... Want dan, dan worden al die anderen verschrikkelijk jaloers, hè? Ja, dat is... Das... Is dat wel tactisch? Ja, nee, doe toch maar. <laughs> ik wil toch wel weten. Ja, maar het is een beetje onbeleefd eigenlijk, of niet? Hoe ja. kan, kan dat wel? liever niet zeggen? Nou ja, ik zeg geen top drie, maar gewoon mensen waar ik graag naar luister, ja. uh, dat zijn uh, Frank de Mos Ja. Uh, die ken je wel. Die gaat naar Max, hè? Omroep Max. Oh, ja, dat, ik vind het allemaal goed, joh. Ja, wat ze doen. En uh, ik vind de nachtzuster Ostrid erg leuk. Ja, ja, ja vind ik ook. Uh, met name ook, uh, ja, hoe hij om mensen ingaat, communicatief ontzettend goed. Mm -hmm. uh, mm, en ik wil Willemijn, ken je die? Veenhoven. Yeah. yeah. Daar zit jij ook vaak mee in. Ja, dat klopt. Die, die, die, die zit ik Die zit naast me op een bureau. naast me, Op de zaak. Ja, en dat vind ik leuk hoe jullie met elkaar omgaan. Want jij komt dan altijd met een beetje van die ja, een beetje grappige dingen en zo, En zij lacht er dan om. Maar het is een uh, relaxte, uh, jonge, uh, uh, beetje ondeugende uh, sfeer. Maar toch niet verschrikkelijk oppervlakkig en dom. Weet nou, je wel? dat is precies onze doelgroep. Dat, dat heb ik toch goed gezegd. Dat heb ik goed gezegd. Uh, nee, sorry. Ik, ik, ik mag, mag niks over nee, heel goed. Heel mee. Maar heel goed. ik wou even die plekken hebben. Ja, ja, waar zou je graag willen zijn? En eigenlijk vier plekken waar ik heel graag zou willen zijn. Oké. Okay. Mijn vier favoriete plekken. Ja. Dus dan begin ik even met nummer vier. Uh, dat is Barcelona. Mm -hmm. Nou heb ik al. Mooie stad. Ja, een hele mooie stad. De internationale stad voor de vrede. Want ik ben heel actief in de vredesbeweging. Ik, ik, ik zet humanitaire projecten op. En ja, daar hebben we vaak uh, meetings. Want ik zit in een netwerk van allemaal... Ja, te gekke mensen, weet je wel, artsen en psychologen die, die met uh, de humanitaire projecten en zo bezig zijn. Het is gewoon een ontzettend leuk volk, ja eigenlijk. Want ik ben natuurlijk een ontzettend grote egoïst, want ik ga graag uh, met, met leuke mensen om, snap je? Ja, nou ja, ben je dan een egoïst, ja, als je graag met leuke mensen omgaat? Ja, dat is gezond egoïsme. <laughs> je hebt twee soorten egoïsme, gezond en ongezond. Ja precies, ja. Je, je wilt het leuk maken voor jezelf, dus ga je met leuke mensen ja, om in... als je het leuk maken voor jezelf, dat kan volgens mij nog wel. Ja, ja vind ik ook wel. Dat is wel, dat, is wel, dat mag hoor. <laughs> ja. Oké, okay, Barcelona staat op vier. Ja, op, op uh, drie uh, is Kefalonia, maar dat ken je niet. Nee. Het is een heel onbekend eiland, dat moet ik eigenlijk daarom ook niet zeggen op de radio. Wist deze maar, want dat heb ik niet gezegd, want anders gaat iedereen het nee, ja. dus dat is niet meer leuk Ja, Ja, hallo vanaf... Jos, nu willen we toch wel even weten wat het mysterieuze eiland dan is. Nou, het is uh, bij, uh, onder Kochvoe, ligt een heel klein eilandje, Kochvoe uh, uh, kan je wel. Hè? Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, de uh, Ionische kust is veel rustiger dan die andere kant waar al die uh, toeristen komen en zo. Meestal waar toeristen komen, daar gaan de Grieken voor het grote geld en dan zien ze jou als een machine. Terwijl uh, bij die, uh, in, vaak in die arme landen waar nooit een toerist komt en zo, in uh, die arme gebieden, daar zijn mensen nog, uh, zoals in, in, in sommige plekken in Italië en Grieken, zijn on, ontzettend gastvrij. Ja. Zal ik een kleine anekdote over Kefaleone vertellen? Ja, ja, ja, graag, want ik ben wel benieuwd naar dat. Uh, ja. Nou, ik was dan aan het wandelen met mijn vriendin en dan zag ik uh, heel Italisch, weet je wel, ik... Ik zag dat de zee en het was wel een berg en het was prachtig weer. Je kent het wel, dat, dat, dat, dat, die kleur van dat water, dat ken je wel, hè? Ja, in, in... echt dat blauw. Ja, met die witte stenen eronder, nou, dat is echt, dat is echt paradijs weer wel. Ja. En, uh, uh, en daar snorkelen en zo. En te gekke vissen zien. En ik was daar aan het wandelen en zag ik daar... Uh, leuke uh, uh, IA, IA, die gezels yeah. lopen en zo. Yeah. Die liepen daar gewoon vrij rond, weet je wel. En er was er een kippen uh, en, en, en, en, en, en, en, en, en mooie drijven en zo. Dus, dus, dus, dus, dus ik was daar. En, en uh, ik dacht, oh, die dri drijven zagen er lekker uit. Dus ik, ik was een paar van die drijven te eten daar. Weet je wel. Hm. Lekkere Griekse drijven. En niet eens kwam die boer aan. En ik, ik schrok me kapot. Want ik dacht, oh jee... Ik ga natuurlijk doodschieten. Maar dat viel mee, want uh, hij, hij was heel gasvrij. En die, die nodigde me ons uit naar zijn huis. En daar heeft hij dus allemaal uh, Griekse hapjes zitten geven en zo. En dat was, ik bedoel, dat maak je nooit mee in een toeristenoord. Nee, was... nee, dat kan alleen. Hoe heet dat? Catalonië? Catalonië. Kerv Ligt onder Korfo. Onder Corfu. Nou, ik, uh, Je hebt. Er, je hebt er, je het is maar heel klein. Ja. Maar het is ontzettend mooi. Ja. En, en Grieken gaan daar vaak op vakantie. Maar dat, en het is vrij moeilijk te bereiken. dat is maar goed hoog. <laughs> ja, zo hou je het graag. Je houdt het graag een beetje voor jezelf. Dat ah, snap ik ook wel. Als oh, het het, het, het, dat is niet per se. Want ik deel het nou met jou. Ik gun het ja. jou ook wel. Maar het is niet zo makkelijk te bereiken. Nee. Hey Jos, oh, ik, nee. ik, wil, ik wil je top 2 uh, zo meteen nog even horen. Ik moet heel even naar het nieuws toe. Dat, uh, dat hou je nou helemaal niet tegen. Zal De, ik dan na het nieuws nog even, want precies. nummer 1 is namelijk het allerbeste. Ja, blijf even hangen, Jos. Ik spreek ja, maar, je zo weer. Tot zo. Okay, moet je nu weg? Ja, ik moet, ja, ik moet nu toch echt naar het nieuws. Tot zo. Oké, okay, dan kom, zie ik je na het nieuws.